Goedemorgen. ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte reageert op de rellen. Wat begon met een in brand gestoken teststraat in Urk... spreidde zich dit weekend als een vlek over Nederland uit. Gistermiddag werd er in Eindhoven van alles gesloopt... en moesten agenten stenen, stokken en messen ontwijken. En gisteravond sloeg de vlam op nog minstens 10 plekken in de pan. Demissionair premier Mark Rutte zegt... dat het ontoelaatbaar is en dat elk normaal mens daar alleen met afschuw... Kennis van kan nemen, je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken. Met protesteren. Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. De premier heeft ook een boodschap voor mensen die zelf niet aan het redden waren, maar wel zulke mensen kennen. Als het vrienden van je zijn die dat, mee, die dat doen, als het kinderen van je zijn, als het familie van je is die dat doet, zorg ervoor dat dat stopt. We kunnen alleen als samenleving met z'n allen dat virus bestrijden. Hij benadrukt trouwens dat de 99% van de mensen zich wel gewoon netjes aan de avondklok houdt. Deze mensen in Enschede hoorden daar dan weer niet bij. Nee. Tientallen relschoppers staken zwaar vuurwerk af. Ook bekogelden ze een ziekenhuis en meerdere winkels, zag deze verslaggever. De ruiten van winkels zijn ingetrapt. Een betoger loopt langs de snoepwinkel en het trapt gewoon de complete gevel in. Uh, Daar tegenover zit een juwelier, ook voor zijn schade. Uh, bij ziekenhuis MST hebben ze ook geprobeerd om de ruiten te vernielen. Daar is het gelukkig, zeg ik erbij, uh, niet gelukt. Glaszetters in Enschede hebben er al een hele drukke ochtend op zitten. Ook wordt er nog een hoop geveegd. Verkeersborden worden weer rechtgezet en weggesmeten bakstenen worden opgeruimd. Hoe het verder moet met de scholen in deze coronacrisis, de partijen in de Tweede Kamer debatteren daar nu over. Hoeveel scholen hebben nu extra handen in de klas? Hebben alle kinderen zonder computer er nu één beschikbaar gekregen? En hoe gaat het met de inzet van middelen om achterstanden in te lopen? Wel een rustige werkplek of niet? Ouders die je kunnen helpen of niet? En zo kan het gebeuren dat de ene leerling één stap achterloopt terwijl de ander nu mijlenver achterop raakt. En we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze kinderen straks worden afgerekend voor iets waar ze niet aan kunnen doen. Het gaat bijvoorbeeld over hoe de eindexamens dit jaar moeten gaan. Minister Slop reageert later in het debat. Heb ik nog het weer voor je. We krijgen best een aardige dag met een enkel buitje. Af en toe zon, weinig wind en een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen knoppen De Hoek en knoppen Bad Drie rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 door met uh, Goedemorgen Zandvoort, wat nu Goedemiddag Zandvoort is geworden, want het is twaalf uur geweest. En we gaan uh, in het tweede uur praten met Jack van Lieshout, centrummanager van OS, wethouder Bluis. En aan het einde praten we met Theo van der Laan. En we hebben geluisterd naar Mathia Bazar van Ticento. Als het goed is, is de meneer Jack van Lieshout aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Zandvoort is druk bezig. Met het uh, opzetten van een, uh, een platform voor ondernemers. Een uh, ondernemersmanagement. En in OS is dat al een beklonken zaak. Want daar is het al jaren. Uh, hoe doet u dat? Ja, we hebben een uh, organisatie, Centrum Managementorganisatie, die inmiddels zijn twaalf jaar in ons. En we uh, ja, zijn uh, continu aan het kijken van hoe kunnen wij zeg maar ja, onze ondernemers toch uh, meer over het voetlicht krijgen. Maar onze consument. En dat heeft natuurlijk uh, vanaf maart vorig jaar weer een, een bijzondere dimensie gekregen. Uh, Na sluiten van, uh, van in eerste instantie horeca. En in december uiteindelijk ook nog de winkels. Ja, is het toch belangrijk? Dat die consument uh, de loyaliteit uh, zeg maar toch naar ondernemers um, uh, niet alleen uitspreekt, maar ook uh, praktiseert. En dan is het belangrijk ook om zeg maar uh, ja, daar de contacten ook eenvoudig te kunnen leggen. Mm -hmm. Daarvoor hebben we in maart vorig jaar een, een nieuw platform opgezet, winkelje van hier. Op uh, zo'n 276 centrum ondernemers uh, zijn vertegenwoordigd. Dat is overigens meer dan winkels wordt. Het zijn ook zoreca's, uh, het zijn de dienstverleners in ons centrum. En daar kun je op een hele snelle manier zeg maar contact leggen met die, uh, met die betreffende ondernemer die je zoekt. En um, of op een website komen, of op de webshop komen, of uh, Facebook, Instagram, of wat zeg maar uh, ons een ondernemer biedt. Om in ieder geval toch uh, het contact te krijgen met die, uh, met die consumenten, met zijn vaste klanten. Mm -hmm. Nou, ik heb geprobeerd op winkeliers, uh, winkeliersvanhier.nl te komen, maar dat lukte mij niet. Nou, dan zou ik de S's weg laten, het is de winkelier van hier uh, en uh, ja, daar hebben wij, uh, ja, dat platform staat er en daar kun je zeg maar um, alle ondernemers zien, maar je kunt ook um, selecteren per, per branche. Als je zegt, ik ben in mode geïnteresseerd of ik wil afhalen, mm -hmm. daar hebben we een aparte rubriek voor staan en dan zie je zeg maar het aanbod van het, uh, de lokale producten, dus de lokale ik, ondernemers die op dit moment zich bezighouden met bezorgen en afhalen en dan kom je ook direct. Of op hun bestel, bestelmenu. Of uh, ja, wat uh, waar, zij, waar die ondernemers zeg maar, uh, de weg willen, willen, willen, willen ja, geven. Als je daar uh, eens naar kijkt, hè, hoe, hoe is de respons op zo'n uh, zo'n website? Nou, uh, niet alleen de website, het is ook een combinatie. Wij zijn vanaf vorig jaar maart, wat ik al zei. We hebben dat platform opgericht, maar we hebben ook heel veel aan de communicatie gedaan. En je ziet dat de Ossenaar um, zeker uh, een, grotere, uh, een grotere loyaliteit heeft laten zien naar die lokale ondernemers. Dat komt natuurlijk ook omdat de trek naar de grote stad uh, is, uh, is, is weggevallen. Uh, dat, dat zie je niet alleen, maar dat lees je ook uit allerlei rapportages. Dus de grote stad is echt niet meer. En uh, als ik het over grote stad heb, Bos is een middelgrote stad. De grote stad hier in de buurt is een populaire winkelstad, bos. Uh. Uh, Eindhoven, je ziet toch dat dat soort steden ja, door allerlei maatregelen toch wat minder uh, immigratie zijn bij, bij consumenten. En vooral ook de na ziet dat die uh, Osse ondernemer het uh, heel erg gaat nodig heeft. Is dat een mooi, een mooi keerpunt? Dat uh, mensen gingen dan naar de grote stad, de Eindhoven, de Bos, en nu uh, ziet men, hé, hey, ik heb dat ook in Os. Nou ja, natuurlijk. Kijk, een grote stad in normale omstandigheid blijft een grote stad, blijft natuurlijk voor twee creatief winkelen, blijft interessant. Dagje Amsterdam, dagje De Bos, dagje Maastricht. Tuurlijk, dat staat bij velen op het jaarprogramma. Maar goed, je ziet ook dat met een gevarieerd aanbod, en dat hebben we in ons zeker, je ook zeg maar lokaal zo'n ondernemer, of zo'n ondernemer zo'n consument kunt bedienen. En daar zijn we dus, ja, wat ik zeg volop mee aan de gang gegaan. En onze volgende stap die staat uh, voor de deur. Dat is een, um, een, een app die uh, bijna op het punt van lanceren staat voor centra ondernemers, uh, ja, waarop voor hun consumenten de aanbiedingen van de dag kunnen zien, maar ook uh, op punten kunnen gaan sparen. Dus waarin die loyaliteit nog eens een keer een andere dimensie gaat krijgen. ja, ja dus uh, kom je inderdaad in de kooplokaal uit en, uh, ja, en dat soort dingen. Precies. De website uh, is ook heel, heel groot, hè? We parkeren in de stad en uh, wonen in het centrum, uh, dat is niet alleen maar op winkeliers gestoeld. Dat is weer, dan zit hij op de site van het Centrum Management Os, ja. uh, dat klopt, nee, de, nee dat klopt, dat is een, een platform waarin <coughs> ondernemers uh, hun informatie kunnen, kunnen vinden. Daar gaat het over van, god, hoe gaat het met verkeer, met afval. Maar ook, hoe kom ik bij de, bij de subsidie, hè? welke subsidieregelingen zijn er nu vanuit de overheid. Dus die informatie delen wij voor ondernemers. Maar ook voor, hè, toch wel voor, voor consumenten, om aan te geven, waar zijn de parkeermogelijkheden, hoe zitten het met de open zondagen. Op dit moment helaas niet actueel, nee. want anders hadden we hier morgen, zeg maar, onze, onze open zondag gehad in mm -hmm. onze, uh, en onze Die hebben we in de maand, uh, zeer populair. Organiseren we ook uh, als het een evenement om zeg maar toch nog wat extra uh, aankledingen aan zo'n open zondag te geven? Uh, ja, dus dat is dat is management ops.nl. Nou, ja. ja, en ook, ook een punt wat in, in, in Zandvoort een beetje speelt, en uh, dat heb ik ook bij u gelezen, is uw leefstandnotitie. Dat is een vereniging van vastgoedeigenaren, die hoort daarbij. Maar als je dan de organisatiestructuur uh, kijkt. Dan bent u samen met de, de gemeente Oss eigenlijk de sturende kracht. Uh, ja, goed. namens ondernemers natuurlijk vanuit centrummanagement. Uh, in Os speelt de, de gemeente Oss een hele belangrijke rol. Uh, wij hebben een hele uh, een college, maar ook een gemeenteraad die echt ook centrum is. Die ons ook heel veel aan doet zeg maar, om ook uh, dat centrum de huiskamer van uh, de stad te laten zijn. ...maar ook vooral te laten blijven, van de gemeente Er is heel veel, uh, heel veel energie hoort daar in gestoken... Um, ...en daar hoort natuurlijk ja, goed, uh, ook de, vast, de, de groep vastgoed bij, wij zien in ons een hele mooie beweging... ...dat vooral institutionele beleggers uh, ons de laatste tijd, de laatste twee, drie jaar... ...zeg maar toch hebben verlaten en uh, die posities ingehaald door heel veel uh, lokale vastgoedeigenaren. Ja, goed, ondernemers kunnen dat zijn of particulieren, die toch zeg maar, het bankrendement laag vinden en investeren in stenen als ja, goed, wel rendabel zien. En, en, en dat is het overigens ook nog steeds. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar, en dat, er is nu een rapport in concept klaar met de gemeente OS en een expertbureau. Hebben wij zeg maar, het project Steengoed OS gedraaid, we hebben zo'n 50 vastgoedeigenaar we zijn geïnterviewd, we hebben deelgenomen aan workshops om zeg maar hun visie te geven over de toekomst van het uh, van, de, van het centrum van OS en hun investeringsbereidheid hè, en waarom zij voor een bepaalde positie hebben gekozen dus we hebben heel veel informatie opgehaald en daarvoor ja, nog eens is, het, is nu een, een heel mooi rapport klaar, niet alleen is het mooi qua opmaak, maar ook qua informatie op naar 2025 en uh, wethouder, onze wethouderstad op van Oost zal dat uh, binnen een aantal uh, weken zal hij dat waarschijnlijk ook aan de gemeente van ons presenteren. Nou, misschien is het een, mooie, een mooi stuk om als voorbeeld te dienen voor het Zandvoortse platform, wat daarmee bezig is hè, met verfraaiing en, en leegstand. Ja. Um, heb... Maar het gaat ook over profilering. Wat wil je in... Het gaat natuurlijk... Vergroening is een hele belangrijke. Ook de gemeenteraad heeft daar vorig jaar een motie unaniem aangenomen. Er mag een half miljoen geïnvesteerd hier worden. En we hadden al het een en ander gedaan aan vergroening. Dus dat hebben we ook van de gemeenteraad weer meegekregen. Maar het is meer. Het gaat over welk profiel van winkels en functies wil je in een specifiek gebied in je centrum. In een bepaalde straat of een combinatie van straten. En daar is dat rapport... Dus ja goed, geeft daar uh, heel veel diepgang en heel veel, heel veel houvast om daar in gezamenlijkheid. Dus is ook met vastgoed, gemeente Os um, en ja, goed en centrum management op te trekken de komende jaren. Ja, het centrum management Os, uh, heb ik uh, bekeken hoe dat in elkaar zit. Omdat wij in Zandvoort natuurlijk uh, daar ook mee, uh, mee bezig zijn en ook last hebben van, van leegstand. En die, die uh, commissie is op het ogenblik hard bezig. Wat ik uit u... Uh, uh, uh, praat, proef. Is dat centrum management heel erg breed is, niet alleen ondernemers, maar ook uh, over groen en over parkeren en over dat soort zaken. We mogen daarover meepraten met meen gemeente. Dat dus dat, dat is zeg maar ja, het, het, het, het hele prettige, het constructieve in ons. Dat wij ja partijen dat met elkaar weten te vinden en ook met elkaar in overleg kunnen. Is dat, is dat eigenlijk een vereiste voor een. Uh, ondernemers centrum ja, Absoluut, absoluut. En eh, daarover overigens ook niet onbelangrijk ook nog bewoners bij. Hè. Er zijn allerlei regelingen in, in het centrum... om ook weer het, het wonen eh, terug te brengen... met ook allerlei eh, aanmoedigingsregelingen, subsidies... Eh, die ook eh, daarvoor beschikbaar zijn. En dan is het natuurlijk... ja, bewoners zijn er ook, eh, ook, ook, ook erg belangrijk. Mm -hmm. Als we nu ja. eh, toch praten over de oprichting van het uh, van centrummanagement, en u heeft uh, een ruime ervaring... Zijn ja. er dan nog do's en don'ts? Absoluut. Absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat dat, uh, daar wil ik uh, graag eens mee praten. Als je zegt, ik heb dat ook in andere steden gedaan. En dat doen overigens ook mijn collega's mm -hmm. uit andere steden. Wij zijn, uh, we hebben, er is in, uh, in Brabant, hebben we het retailplatform platform Brabant. Um, daar hebben we zo'n 15 uh, centrum managers uh, zitten in een clubje. Um, om elkaar zeg, ja, de informatie te delen over uh, do's en don'ts. En best practices en zo. Ja, dus dat is wel heel erg prettig. Ja, het is wel handig om, uh, om, om ja. een soort klankbord te hebben. Met, uh, ja. met managers die, uh, die dan ook weten hoe en, en de ervaring hebben. Abs absoluut. Absoluut. Voor zelf het wiel uitvinden. Nee, dat hoeft niet meer. Meneer van Lieshout, ik, uh, ik hoop dat de luisteraar een inkijkje hebt gekregen in, uh, in het centrummanagement. En nou ja, Os is dan uh, in dit geval het voorbeeld geweest. Het ziet ja. er in ieder geval prachtig uit. En ja. uh, ik, ik hoop dat uh, de mensen uit uh, die uh, groep die dat in Zandvoort gaat doen, uh, hun voordeel daarmee doen. Nou uh, ja. Nou, ik ken uw mooie badplaats uh, persoonlijk. Um, wat wij vaak meekrijgen is als, als bezoekers van buiten, buiten Os, mm -hmm. ons, ons dat ze toch wel blij verrast zijn over de, het compacte en en en, en, en vrije, uh, uh, prettige centrum. Um, dus ja goed, uh, mocht de luisteraar naar Zandvoort uh, nu gierig geworden zijn, uh, welkom in Os. Ja, als u nou toch uh, in Zandvoort komt hè, en, en u, u wilt zich informeren, is, de, is die informatie toereikend? Sorry, ik begrijp uw vraag niet helemaal. U, uh, u wil naar Zandvoort en, en, en, u, en u zoekt daar wat. U gaat op internet kijken. Uh, vindt u daar wat u zoekt? Ja, dat denk ik wel. Ja, goed. Dat, ja, wel. wel hey, je boekt een accommodatie. Mm -hmm. uh, ja, goed. Afgelopen jaar is dat niet gebeurd. Ja, daarvoor wel. Ja, je boekt een accommodatie in Zandvoort. En, ja, goed. Vind dan wel, vind, je vindt dan wel de weg. Oké. Okay. Uh, ja, ja Meneer Lisa, bedankt voor deze inkijk. En uh, we lezen het rapport uh, graag van u. Ik heb het graag gedaan, dankjewel. dank u wel. Dank u wel. Train was dit, een, een mooi weer uitgezocht door Cor. Aan de lijn hebben wij wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Um, eerste vraag: worden de kerstbomen paasbomen? Worden de kerstbomen paasbomen? Hoe bedoelt u dat? Daar staan overal nog kerstbomen in het dorp. Uh, oh ja, nou ja, dat is misschien. Ik denk dat ze eerder wel weggaan. Uh, ja, ik, ik mijn het ook op, maar het stoorde mij niet gek genoeg. <laughs> nog een beetje de kerstgedachten vasthouden. Maar je hebt wel gelijk. Misschien worden het wel paard. Maar ik denk dat zeer ze als wel weggehaald worden. Ah, okay. het, uh, informeren. Maar op zich, het stoorde me niet. Oké, okay, tweede vraag. Um, hoe denkt het college over de avondklok? Hoe denkt het college... Nou, uh, we gaan dat gewoon, uh, gewoon invoeren. En uh, ja, dat is... Uh, het moet bijdragen om, om uh, ja, in feite te komen... tot een versnelde corona epidemie onder controle te krijgen. En ik kijk, alle beetjes helpen, kan je zeggen... Uh, dus uh, ik denk dat er, dat er nog wel eens weer, weer mensen gaan nadenken. Goh, ze gaan nog verscherpen En niet iedereen houdt zich aan die maatregelen. Dus ik hoop dat dit weer bijdraagt. Dat we toch nog weer beter gaan opletten. En, en, en die, naar één terug gaan. Sommigen doen dat nog niet. Die denken, nou, dan nou, moet ik toch wel naar twee terug. Dus ja. volgens mij gaat we het wel bijdragen. En het legt het wel weer even de nadruk op. Jongens, we zijn er samen verantwoordelijk voor. We moeten het samen regelen. En op zich, het viel mij al op. Dat er al heel weinig mensen nou, negen naar buiten zijn. Dus, dus wat dat betreft in Zandvoort denk ik dat het wel, ja, dat, dat we het wel goed onder controle met elkaar hebben en krijgen. Ja. Maar het is vooral aan onszelf als samenlevingen, om dit gewoon die discipline op te brengen. Ja, het gaat het ook over de dagmaatregelen, hè? De anderhalve meter, de kappies en de supermarkten. Ja, precies, daar gaat het, het gaat om het totaalbeeld. En en er zijn natuurlijk altijd mensen die moesten met twee. Nou, die, er zijn daar altijd die die zich daar niet in houden. Dus misschien dat dit weer bijdraagt, dat die, die weer ook denk nou, dan we toch terug. Dus dat we dat gezamenlijk gevoel. Dus ik, ik vind het ja, op zich, het, het signaal vind ik niet verkeerd om, nou, toch de onzekerheid waarin we zitten. En we willen toch elkaar een voorjaar toe en naar de zomer. Ja, en uh, gelukkig kunnen de mensen in Zandvoort toch nog lekker uitwaaien. Dat zie je ook veel. Als je verder met ging ik ook wandelen. Dan zie je dus wel veel meer mensen lopen. Als ja. voorheen. En ja, nou op zich uh, kan dat gelukkig in Zandvoort. Ja. We zit niet op elkaars lip. Je kan de duin in. Maar het is wel opletten. Wij leven vrolijk en tevreden, want wij wonen aan de zee. Ja, dat um, is dat. ja, ja ik ga straks vanmiddag nog even toch met, mijn, met mijn kleinkinderen even... Even zwemmen. Nog ...een zandgesteeltje <laughs> kunnen bouwen. Het zal niet lang duren, want het is vrij koud. Maar <laughs> het dus Gaat het zeker Evi lukken? Even en Luc zit al klaar. Ja. Zo door. Ja. Um, het, het, deze week staat er een, een grote middenpagina in de Zandvoortse krant. Hè? Uh, het uh, corona-herstelplan van Zandvoort. Uh, als je dat een beetje bij elkaar optelt, gaat het over 1,5 zeg maar miljoen. Er is nog uh, 10, 10 miljoen is er weggezet voor het uh, coronafonds. Uh, in, in deze advertentie uh, roept het college op van joh, als je suggesties en ideeën hebt, uh, laat dat weten. Uh, tot 5 februari. En gaat u die allemaal bundelen en eventueel uitvoeren? Ja, nou ja, kijk, wat, wat we hebben getracht, is A, we, willen de, we zijn op, met ondernemers en instellingen steeds in gesprek. Maar we willen nu ook de inwoners erbij betrekken. We hebben een soort van, noemen wij een 60% versie opgesteld. Daar heeft de raad ook aan meegewerkt. En uh, nou, dat, we schrijven dat ook op. Want ik denk dat het stuk ook lekker, nou toch wel goed leest. En dat iedereen daardoor ook gemotiveerd... hé, hey, dit, dit zijn goede dingen, dit ondersteunen we. En het brengt mensen op nieuwe ideeën. En mm -hmm. ik denk dat we daar volgens mij met deze dubbele advertentie goed in geslaagd zijn. Want het is, ik vind het heel overzichtelijk... Er staan al een aantal maatregelen in en dat moet ook mensen moeten vinden. Oh, maar dan ga ik vragen of zeggen of dat. Dus ik hoop ook dat het uit, uitnodigt, de, deze pagina, dat mensen met ideeën komen. En die gaan we zeker uh, allemaal verzamelen rubriceren uh -huh. En van die 60% versie een 100% versie gaan we maken. Uh, een aantal uh, suggesties die, uh, die zijn ook gedaan door uh, GroenLinks en door uh, OPZ, want die lees ik erin terug. Zijn er ook, uh, heeft u ook adviezen van andere partijen gekregen? Ja, ja maar kijk, het, het, het, het lijkt net alsof Open en GroenLinks, we hebben gezamenlijk dit stuk helemaal doorgesproken. In de, in de suggesties van die beide partijen staan, stonden al heel veel dingen die ook al in het uh, 60% van mm -hmm. staan, alleen zij geven nog even de nadruk aan. En dat was ook ongevraagd, Dus daar zijn we ook dankbaar voor. Dus, dus we hebben tijdens die sessie, we hebben een sessie gehad. Zijn er ook dingen aangedragen. En, en, en, en hun hebben gereageerd. Anderen hebben gezegd. Ga, ga eerst ophalen. En kom mm. dan naar ons terug. En uh. Uh, volgens mij de Partij van de Arbeid heeft ook gereageerd met iets. Maar die doet het dan gewoon schriftelijk even. En andere partijen zeggen. Wij zien in grote lijnen. Wat, wat er is. En uh, zeker in de, de, van de OPZ, dat is drie kwart. Stond ook al voor een groot deel in dat, dat nood. Maar het is prima dat ze dat uh, aandacht voor vragen. en dat ook uh, op hun manier uh, kenbaar maken. Ik, dat is prima, dat is, dat is aan de politiek. Daar ben ja, ook uh, heel blij mee dat dat meegedacht wordt. Ja, de advertentie heeft een aantal uh, hoogtepunten: hè? maatschappelijke participatie, ondersteuning, enzovoort. enzovoort. Um, ik, uh, wij, ik kom heel vaak we tegen. We schaffen verplaatsbare basketbal, we vormen jongeren, we breiden de financiële ondersteuning. Uh, wie is ja. we? Heeft u wel genoeg ambtelijke capaciteiten uh, daarvoor? Nou, dat, dat, we, dat zijn wij, dat zijn wij allemaal, dat is de raad, dat is het college. Uh, maar oké, okay, we, we brengen, ja, dat is, dat is de schrijfstaal van tegenwoordig, hè. <laughs> schrijven we. Uh, wij willen hem graag, uh, kan je ook schrijven, maar oké, okay, we hebben het op een manier geschreven alsof we, nou, nou, dit zijn de ideeën die er zijn. Het, lijkt, is, het lijkt er een het beetje gaat... op of u het allemaal zelf gaat uitvoeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee juist niet. Nee, want, want, want in principe, uh, nou wat we wel bijvoorbeeld zelf moeten uitvoeren, is, is natuurlijk uh, het, het, het zorgdragen uh, dat het veilig blijft. Hè? Die de bestuur, burger, veiligheid daar is. Uh, dat gaat vooral over van hoe komen we weer, dat Zandvoort veilig blijft als er weer meer toeristen komen. Daar is een aardig bedrag voor nodig. En met, met verkeersregelaars, nou dat zijn ook verkeersregelaars die wij inhuren en, en organisaties die we inhuren. Maar dat, dat ligt vooral op het bordje van de gemeente. Mm -hmm. Maar investeringen moeten wij, moeten wij wel, de, zijn wij wel de partijen, de gemeenteraad en het college, die dat moeten neerzetten. Dus op die manier moet je dat dan ook lezen, maar dat is niet met een bepaalde nadruk gebeurt dat wij dat allemaal... Andere... Nee, daarom vragen we ook aan de ondernemers en aan de burgers... ...juist om, om, om mee te denken van wat is goed... ...want uiteindelijk moet het effect zodanig zijn... ...dat de burgers bij allen, we, we allen, bij allen... Daar, ...daar goed uit de crisis komen... Ja. ...en dat we ook uh, ja, toch even wat extra vaart bij zetten... ...zoals bijvoorbeeld met cultuur, Ja, daar is helemaal niet gebeurd... Nou, we lopen. Dus, dus wij vinden ook dat we extra willen investeren. We willen dus eh, goed beter uit die corona komen. Dus willen we ook een aantal extra dingen. We, we met elkaar een aantal mm -hmm. extra dingen doen. En er zitten ja, dus komt... ook dingen in als, als een, een pump track en, en, en, en, en iets met sport gaan doen. En, en wat extra investeren. Ja, dan kan je zeggen dat hoort niet in het Corona Fonds. Nee, dat kan je ook over, over discussiëren. Maar we hopen wel. Dat, dat we, ja, we hebben toch al wat extra's nodig met elkaar. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, kom toch, ik kom toch terug op, uh, op een stuk in de krant. Um, als ik met het woordje we... een aantal dingen kan je zo'n streep onderzetten... die door de gemeente gedaan zal moeten worden. Heeft u daar genoeg ambtelijke ja. capaciteit voor? Uh, da daar, daar is ambtelijke capaciteit. En soms moet er extra capaciteit worden ingehuurd. Dat is een onderdeel van het project. Uh, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de, de, de dozo in een nauwregeling... Daar heb je ook extra kap. Daar hebben we ook, trouwens ook, ook middelen voor uit Den Haag gekregen. Hè? Ja, ik heb die, het, ja. die staan hier niet in. hè? Maar dus er, dus staat er staat wel 5,5... Bijna meer dan een half miljoen die de gemeente daarvoor uit gaat uh, trekken. Ja, dat, dat zijn trajecten die, die trouwens de komende drie jaar lopen. want Dat gaat ook mm -hmm. over, over regelingen met, met extra financieringen. Uh, leningen die worden verstrekt. Controle daarop. Dus, dus er wordt ook vanuit Den Haag... ...ingezet. Hè? Bijvoorbeeld op schuldhulpverlening... ...extra ondersteuning... Uh, ...vanuit de WMO extra ondersteuning. Er is ook een sociaal pakket... ...vanuit het Rijk... ...wat hier nog ineens in staat. Want we proberen dit vooral te richten... ...ook om de burgers nu... ...te activeren. En daarom hebben we ook die dingen... vooral opgeschreven. Mm -hmm. Wat hun aangaat. Wat hun in hun dagelijks leven... ...en dat de sportverenigingen door kunnen gaan. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze niet stilvallen. Nou, wat kan je dan met elkaar doen... Om dat te stimuleren. Zijn er signalen dat het dat het achteruit loopt? Wat kan je eraan doen om te zorgen dat iedereen lid blijft van die sportclub, ondanks dat ze niet kunnen sporten? Nou, dat mm -hmm. soort dingen zijn denk ik heel belangrijk. En daar kan je hele creatief met hele creatieve ideeën die vanuit de maatschappij komen, vanuit verenigingen of vanuit burgers, kan je gebruiken. En dat daar hopen wij nu ook. Opa, ja, okay, nou, laat het uh, naar corona.nl.nl <laughs> ja. om dat te doen. De uh, maatschappelijke participatie, hè, dat eerste gedeelte, gaat heel erg over sport. En De, de sport is hier uh, uh, bij betrokken. Zij uh, kunnen ook op subsidie regenen. Uh, dat gaat over lidmaatschappen enzovoort. Nu is de laatste iemand geweest die zegt van ja, maar wij missen natuurlijk ook, en dat is een grote bron van inkomsten, de kantinewinst. Zou die ook onder, uh, onder een van die regelingen nou ja, kunnen dus, vallen? Nee, dus, dus partijen... Dat, maar dat, dat is ook al gemeld. Uh, financiële ondersteuning. Hè? Uh, voor, dat doen we ook met ondernemers. Hè? Dus, dus als... als uh... Ze kunnen, men kan aantonen van... Goh, maar doordat die cantine niet bedraait... loop ik achter en, en, en, en ik kom in een schulden of ik, ik, ik kan een expectatie van mijn, mijn vereniging... Nou, dan moeten ze zich melden. en Daar zijn ook gesprekken over. En daar is ook een enquête. Dat weet ik dat er een enquête is geweest. En die wordt ook hierbij betrokken... om te kijken of er inderdaad verenigingen zijn die omvallen... omdat ze hierdoor problemen hebben. Mm -hmm. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat, dat wordt meegenomen. En daar, daar zullen wij niet, denk ik, kinderachtig in zijn... Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij het uh, bij museum is dat gebeurd. Hè? En ja. bij gebouwde grocht, die ook een maatschappelijke functie hebben. Nou, daar hebben we al extra ondersteuning. Maar wij hebben nog niet direct die signalen gehad van sportverenigingen... die dus tekort zouden komen. Maar die kunnen dus altijd bij, uh, bij, ja, ja, u, bij ja, ja. u terecht. Ja, um, ja. Ik heb nog één. Um, ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. Ondernemers krijgen ondersteuning van overrood... bij het afwikkelen van schulden. Wat is overrood? ja dat is, een, dat is een organisatie die dat is dus we, we gaan dat niet doen staat er ook en er staat gewoon de ondernemers om of er ook dat is een, dus een organisatie die die ondernemers ondersteunt mm -hmm. uh, bij, bij, bij schulden hoe ze dat moeten aanpakken en, en enzovoort dus dat dat is gewoon uh, eigenlijk advies geven uh, de goede richting op zitten hoe pak je dat aan nou bij welke loket bij welke instanties moet je zijn ja, nou, daar is dat voor. Valt een beetje bij, uh, bij, de, bij de coach, bij de, uh, de ja, ondernemerscoach. Bij de coach dat, maar, maar de gemeente doet daar ook al aardig wat aan uh, op, op dat gebied. Hè, met, met, uh, met natuurlijk uh, de Tozo-regeling. Want daar zijn wij ook natuurlijk uh, in gesprek met ondernemers over, over geldleningen. En, en dat is, er zijn er al iets van 70, 80 geldleningen via de Tozo uh, ook, ook verstrekt aan. Valt die Tozo-regeling uh, Tozo binnen de 10 miljoen? Uh, nee, die, die, die, die tozo-regeling en die nauw-regeling, die worden weer gefinancierd vanuit de rijksmiddelen. Okay. Dus daarom, uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar... dat is even goed om te weten... hebben we 2 miljoen ingezet vanuit het fonds... maar uiteindelijk ja. hebben we ruim 9,5 miljoen uitgegeven. En daar zit dus ook die tozo-regeling Tozo helemaal in. En die, die tikt aardig aan natuurlijk op, op dat gebeuren. Nou, dat gaat dus nog, dus uh, die, die gaat nog wel even door... Ja, die gaat nog even door. Dus uh, ja. Daar worden we ook voor gecompenseerd. Daar zetten we capaciteit op in en, en, en, en, en de bedragen worden gecompenseerd. Dus die worden als het ware budgetair neutraal in het corona herstelplan meegenomen. Ja. Die zitten daar wel in, maar die maken niet onderdeel uit van die 10 miljoen. Die 10 miljoen is aan de ene kant om uh, onze nou, eigenlijk tekorten die ontstaan doordat we minder inkomsten hebben uit parkeren en andere dingen, cario enzovoort, om die af te dekken. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, er komt nu een voorstel aan de gemeenteraad voor de korte termijn om, om, om weer in te zetten op dat, uh, dat wij mee uh, betalen aan die erfvracht die huurbetalen van bij de gemeente dat we die voor 50% compenseren. Nou, dat gaat. Dat, is, eigenlijk, dat gaat ons inkomsten kosten ja. en daarnaast helpt ja, het nou, uh, daar zitten dus ook de de precario die willen we weer het hele jaar vrij, kwijt stellen. Vrijstellen kost ook geld. Deel. Nou, dat is één deel. Daarom, ja, ja. afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan. Mm -hmm. dat, dat, daar hebben we het zo over 4, 5, 6 ton dat dat kost. Ja? Voor, de, voor de toeristenbelasting en voor het parkeer zijn we redelijk gecompenseerd, Redelijk gecompenseerd tot nu tot het rijk. Er komen nu natuurlijk de definitieve afrekeningen binnen. Dus dat kan ook nog eens tegenvallen, bijvoorbeeld op toeristenbelasting. Want dat, dat krijg je de werkelijkheid nu pas in beeld. Nou, en, en daarnaast hebben we, hebben we dus geld om uh, te stimuleren. Nou, dat, dat zijn deze maatregelen... En geld om verenigingen en, en, en ondernemers op andere manieren te compenseren. Ja, mag, je dan, uh, mag je dan stellen dat we uh, tot nu toe het goed doen in, met die regelingen? Ja, ik denk dat wij het goed doen. Kijk, wij, wij zijn uh, in staat om extra middelen in te zetten... Uh, om, om de Zandvoortse ondernemers, inwoners en, en, en organisaties uh, te helpen. En, en daar zijn wij redelijk uh, ruimhartig in. Want ik las bijvoorbeeld uh, vandaag in de krant... Dat bijvoorbeeld een, een, een ondernemer in Heemstede ergens, die, die wordt niet gecompenseerd. Die huurt ook iets van, van de gemeente. Stond er stond een heel stuk in de krant over. En bij Groenendaal was dat volgens mij. Dus, dus wij compenseren wel. Uh, om, en waarom doen wij dat? Om, omdat we ook zien dat, dat, dat andere partijen het doen. Het moet uh -huh. middelijk en redelijk zijn. Je kan niet alles compenseren. Nee, dat gaat niet. Dat is duidelijk. We hebben ook nog een ondernemersrisico aan. Maar daarna we ook wel. Met die leningen en zo zijn ja. we bezig. En, en, en, en volgens mij zijn we heel toegankelijk daarin. Okay, en nou, ons, um, snel opgepakt. wat dat betreft leven we in een mooi land. Ja, dat sowieso. In een mooi dorp ook. En als we het dan toch over, het, mooi uh, over ja. het mooie dorp hebben... dan moet ik toch nog even naar burgerbestuur en veiligheid. Uh, het, in, het extra inzetten van handhavers gedurende 15 zeer drukke dagen... Ik vind dat eigenlijk een beetje weinig allemaal, gezien de perikelen die afgelopen zomer gebeurd zijn. Nou, ja, toen is er ook veel extra meer ingezet hè. Ja, maar dus dit, uh, nu. Uh, okay, dan wordt, dan, kijk, kijk, Ben, je moet ook een beeld neerzetten. Je kan ook zeggen, het zijn 30 dagen. Maar het gaat erom, wat hier staat, is dat als het extra druk is, zullen we extra moeten, extra moeten inzetten. Buiten wat we al inzetten. Uh -huh. Dus, dus, dus, en, en, en, en dat heb je het afgelopen seizoen uh, gezien. Toen hebben we volgens mij wel twee, drie weken ingezet. Hè? Dat ben ik mee eens. Oké, okay, nou is... misschien zou dat een vast onderdeel moeten worden van een uh, programma. In ieder geval, Zandvoorters uh, ja, is... kunnen hun, uh, uh, hun voorstellen. Ja. Indien bij corona.zandvoort.nl En die worden door het college en uh, ambtenaren bekeken. En die uh, gaat u dan bundelen. Ja, en, en, en bundelen. En dan in gesprek met de gemeenteraad uh, natuurlijk ook. Want die gaat er uiteindelijk over de budgetten. Ja. Gaan we kijken hoe we dat kunnen doen. En ik hoop dat men ook aan deze... Ik hoop dat jij dat ook hebt gelezen. Dat je, je krijgt we wel een beeld van wat we... Wat we ja, we. we. Gemeenteraad, <laughs> college. Ja, daar komt het vandaan. Ja, daar zijn we bestuur voor, meneer Zonneveld. Daar kan ik ook niets aan doen. Ik, ik, meneer Bluijs, ik begrijp dat uitstekend. En uh, ik, ik denk dat we... Um, inderdaad, met z'n allen is het leest als we het gaan doen als gemeente. Maar de uitleg is duidelijk. We moeten met z'n allen deze uh, ja. crisis uh, ten neerslaan. beginnen ja. met vanavond naar negen thuis te blijven. En alle andere ja. maatregelen ook uh, yes. te doen. Mag ik u inderdaad. een uh, fijne strandwandeling toewensen met uh, Evi en Luc? En uh, ja. ik zou zeggen, bouw een mooi zandkasteel. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Dank u wel. Hoi hoi. hoi, hoi. Om half negen komen wij de buurvrouw tegen Hekskes kliklaag op de stoep De molle doet een vette koep En ze loopt de bukske achterna naar de hema En beslist die veurenclub geslaagd Later de worst van de hemang Vet vrij papieren erop, Zachter op erop langs met zijn vijfje Met de vent ziet er toch niet eens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 Straat en langs het plein, ze weet precies wat ze moet zijn. En er een die ramelt als een gek, ze gaat bij de hemel binnen, wat ze heeft zo trek. Lekkere worst van de hemel, weg bij papieren erop. Zachter op rok. Zacht druppelt langs de vent ziet er toch niet, dus kom. Lekkere worst uitgezocht door Kort Draaier... de lekkere worst van de HEMA. Helaas uh, is de HEMA gesloten... dus we kunnen niet naar de lekkere worst van de HEMA... en andere spulletjes. Als het goed is, hebben wij aan, uh, aan de lijn... Uh, de uh, directeur HEMA Zandvoort... Theo van der Laan. Goedemorgen. Hoi, hallo. Hoe gaat het? Ja, met, met ons gaat het goed. En uh, zo te horen gaat het met uh, meneer van der Laan ook goed? Ja, ja. Ach, weet je, kijk... Uh, er valt op dit moment niet zo heel veel uh, aan te doen. Uh, we zijn met z'n allen zitten in deze ellende... Uh, dus ja, uh, we maken er maar het beste van. Hè. Maar ja, het, het is natuurlijk wel nagelbijten en uh, een grote chagrijn. Ja, en, en, en op het ogenblik doet u natuurlijk uh, uh, niets. U uh, was in, in, in het begin uh, van de periode nog open. Dat werd steeds minder. Uh, de HEMA bleef nee, open. Nee, even wacht, nee, pas op. dit nee, is zo bij corona 1, ja. noem ik het maar even. Dit is dan corona 2... Uh, waar we nu in zitten, corona 1, toen uh, uh, zijn wij inderdaad open gebleven. Ja. En uh, toen zijn we wel andere dienst gaan draaien en zijn we uh, begonnen met een, uh, ja, laten we zeggen, wat iedereen natuurlijk deed: met een uh, uh, route in de winkel en uh, schoonmaken en het desinfectiemiddel uh, uh, desinfectiemiddelen en een beetje, nou, wat heb je allemaal. Maar en, alles was te koop. En die schermen, en alles, was, uh, alles gewoon was gewoon open. En toen bij corona 1, toen was het ook zo dat uh, vanuit de overheid, vanuit economische zaken, en dat maakt uh, een beetje, het, het uh, zeg maar, uh, het, het vraag wel van in de distributieketen ja, we moeten dus, uh, uh, wij kregen ook een brief dat onze mensen, uh, die waren, dat waren een soort van essentieel, maar dat zijn we dus nu niet meer, kennelijk. Er is iets veranderd. Ja, die, uh, die, die verandering uh, doet de HEMA en een aantal winkels natuurlijk niet goed. Um, u, u kijkt wel uh, met een schuin oog naar andere winkels. Um, ook, ook het interview in het Haams heeft daar genoeg over gezegd. Uh, hoe, ja. hoe voelt dat als, als winkeleigenaar? Nou ja, kijk, kassen, je, je holt natuurlijk enorm achteruit, financieel. Uh, kijk, de overheid heeft... Uh... Eh, wel allerlei eh, regelingen in het leven geroepen, maar daar zaten toch een haak en ogen aan, en met name ook voor het grote winkelbedrijf ook. Eh, dat wordt nu wel langzaam een beetje gerepareerd, maar inmiddels zijn we natuurlijk wel weer een heel stuk verder. Um, aanvankelijk is, zijn die regelingen die waren wat meer toegespitst op het kleine bedrijf en, en, he, eh, eh, en, en de horeca. Eh, nu zo langzamerhand komt het besef in Den Haag ook wel een beetje dat dat een beetje te summeer is. En uh, ja, je ziet dus wel ook... toch de afstand tussen de beleidsmakers... en de werkelijkheid vaak. He, want men had dus niet verwacht dat... supers en, en essentiële zaken... die dus open mogen... zoals bijvoorbeeld... Uh, de uh, wijnhandel. Uh, is maar, het dat is wel essentieel. <lacht> <lacht> <lacht> maar uh, dat, dat uh, met name de grote winkelbedrijf... dat die natuurlijk dus heel snel zouden inspringen op die vraag van niet-non-essentiële producten. En dat, dat, kennelijk had de overheid in alle naïviteit bedacht dat dat een soort solidariteit zou hebben. Maar dat is er helemaal niet. Die, uh, die, die, die essentiële winkels, de, de, de supermarkten, de kruidvat ja. noem maar op, uh, spelen er toch wel handig op in. Je ziet ineens allerlei non-food artikelen ja. verschijnen bij de, de grotere winkels. Um, dat moet je toch ontzettend storen dan. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. En uh, kijk, weet je... Wij krijgen wel uh, hulp... een beetje van de overheid... maar dat, ik kan je vertellen dat die hulp... Uh, ongeveer 20% van de kosten dekt. Dus je gaat 80% ja. stof uit. Ja. En dat gaat om aanzienlijke bedragen. En uh, in mijn geval al heel snel... Uh, richting de 5-0 als ik het zo maar even kan zeggen... En, uh, toch wel een serieus dingetje. En uh, nou ja, zeker in de vijfde maar een aantal keer de vijfde per maand. Dus uh, hè, want de huur wordt toch verwacht te betaald worden en uh, noem maar op. Ja. Uh, wat je dus ziet, in uh, met name, uh, nou, je ziet dat bij de supermarkten vind ik het overigens best wel goed geregeld. Maar je ziet dus uh, bij uh, men, uh, firma's die uh, laten we zeggen wat meer in de medicijnkant zitten dat die ook met hele smalle paadjes eh, toch open mogen blijven. En mm -hmm. ja, dat is wel heel pijnlijk om te zien. Terwijl wij hebben eh, de routing. En ik, ik kan je vertellen dat we dus hebben natuurlijk toch een seizoen kunnen draaien in 2020. Hè, want het is toch een zomer geweest. Weliswaar een heel rommelseizoen, seizoen. Maar toch een seizoen gehad. En er is niemand besmet geweest. En ik moet het natuurlijk afkloppen. Maar, of geraakt bij mij. Eh, omdat ja, de mensen houden afstand. Mensen, er kwamen zelfs mensen in de winkel met handschoenen aan en, en uh, mondkapjes op en, uh, en, en, en een plastic, een plexiglas voor de kassa's en noem maar op. Dus, dus, dus dat, dat, ik geloof werk het werkelijk niet dat daar nou de besmetting plaatsvindt. Ik geloof meer dat die besmettingen plaatsvinden op scholen en in familiesfeer. Ja. En, die, en uh, de, ja. de, de, de grootwinkelbedrijven zoals de Hema en, en, en, en de Blokker en, en dat soort winkels... die, ja. die, die zien allerlei... Uh, uh, Commentaren op, op wat u net zegt, kleinere winkels mogen wel... en uh, supermarkten gaan, uh, gaan kleding verkopen. Is er nou nog een lobby richting uh, Den Haag om, om daar wat aan te keren? Ja, je hebt dus wat in de retail. Dat is in feite de brandvereniging. En uh, in retail lobbyt daar wel voor. Maar is toch uh, ja, weet je wel, in staat gebleken om langzaam wel wat meer begrip te kweken... Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, weet je, de meeste beleidsmakers hebben geen idee. En nogmaals, de overheid wil natuurlijk goed en is bezig met de volksgezondheid. En dat gaat natuurlijk voorop. Maar ik denk uh, dat we enorm moeten oppassen... dat we niet uh, uh, de schade groter maken dan die al is. Mm -hmm. Met name ook in de psychische gezondheidszorg van mensen. wat mensen vereenzamen. Uh, het is toch heel gek, maar je ziet dus ook in de EMA in Zandvoort in onze uh, koffiehoek, daar ontmoeten mensen elkaar, die komen daar voor de koffie. Nou, dat is dit jaar afgelopen jaar niet gebeurd, maar er zitten een heleboel aspecten aan waar beleidsmakers misschien ook helemaal geen rekening mee kunnen houden. Maar ik heb ook niet het idee dat ze überhaupt daar een antenne voor hebben, wat er uh, allemaal aangericht wordt naast het feit dat uiteindelijk natuurlijk gewoon firma's gaan omvallen. Mm -hmm. want, want het grote ding op daar is als blokker. En de HEMA, wij zijn natuurlijk aan de zijkant van die HEMA. Zijn wij HEMA, hè, want wij zijn, zoals we weten, aangesloten, mm. een aangesloten bedrijf. Maar in de, in de grote HEMA-kant, die krijgen we tot nu toe überhaupt helemaal geen steun gekregen. Behalve de KLM, zullen we maar zeggen. Ja, die, dat, uh, dat zijn hele die grote. Komen, ja, dat is natuurlijk een enorme. Maar uh, uh, uh, je kunt je afvragen, uh, Brokker en uh, HEMA. De, ik wil niet arrogant zeggen, maar er zijn ook Nederlandse iconen. Ja. Dus uh, hè, ik denk dat, uh, dat, uh, dat we dat niet moeten onderschatten. Maar ja, het is gewoon jammer. Het is niet met de kwade wil. Alleen je ziet dus dat de overheid toch in staat is om enorme schade aan te richten. Kijk eens naar de horeca ook. En natuurlijk is het lastig. Ik vind dat ook lastig. Hè? Ik bedoel, je hebt restaurants en je hebt uh, de natte horeca, zeg maar de kroegen. Mm -hmm. um, de kroegen is natuurlijk, hè, als het gezellig wordt, is afstand een dingetje. begrijp ik best. En dat is heel moeilijk. Maar zelfs daar wisten nog een heleboel ondernemers. nog een mouw aan te passen. Zou je, zou je dan. Uh, in, zeker in, uh, in dit soort dingen. meer maatwerk moeten leveren? Uh, voor joh, ik kijk bij Helemaal uh, Zandvoort. Ja. en ik zie daar mooie brede paden. Het is niet te druk. Uh, meneer Van der Laan. die laat uh, 50 mensen toe. en dat is het. Dus ja. ga maar open. Nou ja, dat, dat, dat hebben we eigenlijk ook allemaal al gedaan. En, en we, hadden dus, uh, wij mochten, eh, we mochten. zeg maar, per tien vierkante meter. Mocht je uh, één klant hebben. Dus die norm was er eigenlijk wel. Nou, wij hebben die norm zelf nog teruggeschroefd. Wij hebben dan, zeg maar, konden we 100 klanten. Nou, we hebben 75 mandjes neergezet. Dus we hebben daar zelf nog een kwartje afgehaald. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. En natuurlijk is het allemaal half. Maar je draait, je kassen draaien nog, Je hebt mensen hebben werk. Ja. Ik zou je zeggen, de mensen die allemaal thuis zitten. Ze worden uh, ook niet. Ze zijn blij als ze bij mij weer. Want ja, het gek is, je bent niet maar je krijgt toch stof. Dus ze zijn mm -hmm. aan het afstoffen en een beetje aan het schilderen en een beetje aan het rommelen. Maar ze zijn blij dat ze wat kunnen doen. Want ze worden stapelgek. Ze worden, ze worden helemaal gek thuis. thuis. Dat brengt mij op iets anders. Um, de HEMA heeft natuurlijk ook een, een landelijke webshop. Maar daar ja. heeft u natuurlijk als, uh, als hema stand voor niets aan. Nou ja, die, die, die webshop die is natuurlijk ontploft zoals alle webshops ontploft zijn. Uh, dat zag men natuurlijk ook te laat aankomen. Daar wordt natuurlijk wel op gestuurd. Maar ja... Dat is dus wel, uh, wel lastig, dus wordt dat opgeschaald. Maar dat, lekt, dat dekt gewoon de lading niet. Dus natuurlijk is het leuk en natuurlijk helpt het. Uh, uh, help uh, maar ik heb daar inderdaad werkelijk helemaal niets aan. Maar ik kan je wel verklappen dat wij... En dat is dan weer iets positiefs van corona. Wij studeren wel op een soort uh, HEMA zandvoort. Uh, hoe zal ik het zeggen, srv achter, uh, begrijp ik bedoel. Ja. Dus we willen misschien wel een elektro in het leven gaan roepen. <lacht> ja, maar ja, ik denk toch, ook dat zijn dan wel weer de positieve dingen van deze ellende. Gewoon ja. oh, die creativiteit, uh, je zal wel moeten. En misschien gaan wij wel uh, iets met, uh, hè? ik kan me ook voorstellen dat je die auto richting Nieuw Unicum rijdt. Mm -hmm. En, en dat je daar afspraken mee maakt en dan een mobiele pin en noem het allemaal maar op. Het is allemaal technisch natuurlijk mogelijk en ik denk ook dat dat moet gebeuren. En als je met een schuin oog naar het seizoen kijkt, is het misschien ook niet zo gek om eens bij een camping te stoppen uh, tussen zes en zeven, ik zeg maar wat. wat. Uh, wie weet, dus, dus dat, dat geeft dan weer mogelijkheden. Uh, we hebben natuurlijk vroeger in het verleden de strandkar gehad. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Uh, en, en, en die bestaat helaas niet meer. Nee, dat is jammer. Ja. Maar ja, er zijn ja, kan... dus uh, ook, ook van u uit uh, genoeg ideeën om eventueel in, in de toekomst. En zeker uh, wat u aanhaalt, naar het begin van het seizoen. En, en, en de campings die, die gaan sowieso weer open uh, op, uh, op horeca en winkels, nou, om daar eens over, uh, over te gonzen. Wij gaan daar zeker iets mee doen. Ik, uh, dat is echt, uh, dat staat vast. Alleen, uh, ja, we moeten. Um... Ja, we moeten even kijken. Het moet natuurlijk uiteindelijk uh, iets opleveren. En, uh, en uh, daar zijn we nog mee. We rekenen natuurlijk wel eventjes door. Want anders dan, uh, in deze tijd moeten we ook, wij en iedereen, moeten elke euro een keer of twee omdraaien en nadenken, wat geven we dat uit? Want als je kassa's dichtstaan en ik heb uh, enorm gevoel natuurlijk meegekregen, ook met die horeca, uh -huh. ik kan me voorstellen dat sommige mensen er van ook nabij zijn. En daarom moet het, moeten we nu ook even met z'n allen braaf zijn. En echt niets meer uh, dan, uh, laten we zeggen, de, de, de ruimte opzoeken of de randen opzoeken. We moeten echt nu eventjes met elkaar proberen dat virus in te dammen. Want anders komen we er gewoon niet van. Komen, uit. komen we er niet uit. Um, dat, niet ja. dat was uh, corona. Ik heb nog een laatste vraag. U als ondernemer ja. bent natuurlijk ook betrokken bij, uh, bij Centrum en, en Ondernemers. Er wordt uh, deze week is er gesproken en er gaat straks in de Raad. Gaan we daarmee verder met de ondernemersmanager? Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik top. Heel goed. Ja, vind ik heel goed. En uh, dat moeten we vooral doen. Uh, nee hoor, daar staan we helemaal achter. En uh, uh, ik denk dat dat heel erg goed is voor de communicatie. En uh, uh, tussen alle stakeholders. Laten we niet vergeten, Zandvoort is één product. Dat we met z'n allen moeten vermarkten. Samen met de inwoners, laten we dat niet vergeten. Er komt een momentje dat ik misschien kan wegvallen zo. Hoor. Dus dan is dat niet op het opzet. Zit u in een tunnel? Ja. <lacht> <lacht> maar uh, dan weet je precies waar ik rij. Maar ja. uh, uh, nee, we zijn één product. We moeten dat met elkaar allemaal nu. En nu is het moment, want Sandvoort is hartstikke hip. Dus laten we dat moment nu pakken. En laten we gewoon... Uh, uh, ja, Sandvoort, na deze ellende... Een mooie ziep geven, een mooie plaats. Het is een prachtige plaats. Het is de mooiste plaats van Nederland, ik, laat me eerlijk zijn. Kijk. Aan het strand. En laten we dat doen. Laten we dat met z'n allen gaan doen. Ja, met deze positieve woorden uh, die door u uitgesproken zijn... bedank ik u ja. voor het interview. gelijk, dankjewel. En wij spreken elkaar zeker nog. Ik hoop het snel. Tot Dank na. u wel. Doei, doei, doei. Dit was Goedemorgen en een klein stukje Goedemiddag Zandvoort... van zaterdag 23 januari 2021. We hebben met een heleboel mensen gesproken. Ik hoop dat u het allemaal leuk vond. Uh, wij in ieder geval wel. De techniek is gedaan door Thomas de Jong. De muziek, hoe vrolijk die was, is gedaan door Kort Draaier. De Gast van Kuik heeft alles voorbereid en dus de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. En ik hoop u binnenkort weer te treffen. Prettig weekend.